Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Daarbij zouden zeker twaalf Palestijnen zijn gedood. De aanvallen waren op Gazastad en op Gran Yunis. Het leger van Israël heeft nog niet gereageerd. Sinds het staakt het vuren in oktober inging... zijn er vrijwel dagelijks aanvallen geweest op Gaza. De man die gisteren in Hamburg een vrouw voor de metro sleurde... was een 25-jarige vluchteling uit zuid soedan Zijn slachtoffer was een Duitse vrouw van 18. Ze kwamen allebei om het leven. Volgens de Duitse politie kenden ze elkaar waarschijnlijk niet. De man wachtte op het perron tot er een metro aankwam. Op het laatste moment sleurde hij de vrouw de rails op. Het Duitse OM had de man in beeld vanwege een strafzaak. Maar waar dat over ging is niet bekend. Na een brand in een appartementencomplex in Waalwijk heeft de politie vannacht twee mannen aangehouden. Ze waren in de flat waar de brand uitbrak. De politie verdenkt hen van brandstichting. Volgens de politie ging het om een korte felle brand. Ook de explosieve opruimingsdienst kwam naar het complex in Waalwijk om onderzoek te doen naar de oorzaak. Niemand raakte ernstig gewond. Alleen de bewoner van het appartement had roken ingeademd en is nagekeken door een ambulance. Het weer bewolkt en regenachtig in het noordoosten plaatselijk glad door ijzel Vanmiddag droger en wat zon. Het wordt 1 graad in Groningen tot 9 in het zuiden. Ook morgen wat regen en grote temperatuurverschillen. Dit was het NOS Journaal. Zfm verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Ja. Voor drie over tien. En ja, uh, ja zitten we weer? Morgen, geluk, dus zitten we weer, Hans. En uh, ja, het ja, wordt een mooie, mo mo het wordt mooie een, ochtend. Fantastisch ochtend. Want wij na, hebben na, een, na, na een mooie avond, zeg maar.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 Um, zij hebben hun uh, lijst, gaan ze hier bekendmaken voor de komende raadsverkiezingen. De grootste partij van standwoord, dus uh, ja. niet uh, uh, on onbelangrijk moet ik zeggen. Niet onbelangrijk? Niet onbelangrijk. Um, uh, tweede uur, wat gaan we doen? Uh, nou, ik heb het voor me. Uh, <laughs> we zouden het over de, uh, de nieuwe winkel in de, in de Kerkstad hebben met stroofwafels. Ja. Maar, maar de man, helaas, de man was uh, druk. Die, die, hebben, die moest stroopwafels verkopen. Ja, die moest hij zei maken, eerst dat hij kon komen, maar later... Uh, maar we gaan praten over het uh, Dolfirama. Want de afgelopen week is bekend geworden dat uh, er een, in een rechtsstraat is besloten... Ja. dat het Dolfirama gesloopt moet worden. En we hebben een, uh, een verslag van Haarlem uh, uh, ja, ja, van, van uh, 105. Ja. En we gaan praten met Dick Vasterhouder. Dat is een oud trainer van, uh, ja. van het Dolfijntje. Die gaan we bellen.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 organisatie Die, zeg maar. Uh, de krocht, de krocht uh, exploiteert. Ja, het gaat heel goed met de krocht, hè? Het gaat goed met de krocht. Ja, uh, we, hebben samen al, we hebben samen al kaarten gekocht. Uh, ja, ik heb al voor ja, twee ja. voorstellingen. Kees van Amstel en, uh, en Dorenstein. Dus, uh, nee, hartstikke leuk. En Kees van Amstel heb ik begrepen dat hij al, nu al uitverkocht is. Oké, okay, nou. Dus dat, ah. is alleen, dat is alleen maar goed, natuurlijk. Het ja, gaat he. de goede kant op. Gaat de goede kant op. Hey, en daar gaan en we het wordt ook een kaart van de kopen. En, ja. Uh, ja, we ja, we moeten natuurlijk. Uh, Maya Kop niet vergeten. Maya, die. Uh, Doet de technieke muziek, is een beetje, was het er niet, maar die is gelukkig, gelukkig weer terug. Ja, maar de kleinzoon die voetbalt. Oh, kleine dochter. O, die, o, die klein dochter, die moest voetballen. Oh. En die moest voetballen. Ja, dan moet je natuurlijk ook. Een keer ja, naartoe. natuurlijk. ja. Als oma. Ja, ja dan moet ja. jij natuurlijk uh, uh, aanmoedigen. Hè. En klappen en doen. Ja. En, uh, het was leuk, heb ze gewonnen die. niet. Uh, ze had 5-4 verloren en ja. ik krijg net een appje van mijn zoon dat ze nu met 6-7 verloren hebben. Nou, dat nou, is, dus, is wel... Uh, dat gaf het redelijk gelijk op. Dat kan me wel veel Ajax doen. Ajax doet slecht, het slechter volgens mij. Ja, ja. ja, inderdaad. Nou goed, we gaan eens beginnen met uh, uh, wat er gisteravond allemaal heeft afgespeeld in het museum en op het plein uh, voor het raadhuis. Ik heb het uh, vannacht nog moeten monteren. Dus, uh... Ja, jij hebt me nog laat bezig geweest. Hè? Nou, er is dus gisteren een uh, boek gepresenteerd. En uh, hoe dat gegaan is, dat horen we van, uh, van Carina. Die heeft haar uh, allerlei leuke dingen. Zeker, zeker. Ja? Zullen we dat eerst doen of zullen we eerst door muziek te doen? Nee, laat maar doen. Nou, laten we het maar horen. Hè, want ja, ik... mensen staan te is... Die wil het heel graag horen. Nou, daar gaan we dan. Ja, mensen staan op de -F -F. Carina live in Zandvoort.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 Mooi dat jullie er allemaal zijn deze voor Zandvoort zo belangrijke stap. 200 jaar badplaats. Jan, aan jou. Goed. Namens uh, de gemeente Zon, ook namens uh, de gemeenteraad, nou, uit die uiteindelijk het gebied ter beschikking gesteld, willen jou uh, hartelijk bedanken. En bij deze wil ik het boek overhandigen. Ik heb ook nog een vrijwilligerspeltje.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 Het gaat beginnen. Er wordt iets geprojecteerd. Wat? Wat? Oeh, spannend. ZFM. Dit is ZFM. Karina live in Zandvoort,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 De politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje nee lucht Dat wordt dan een immense rel, Die eindigt meestal in de cellen, is men daar helemaal beland en is te rustig op het stal. Maar morgens ligt je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest. Dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat. Dan wond je zelfs een binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onco strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onco-presestrand. Aan de rand van Nederland. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. ZFM.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 Oh, oh, ja, ja nee, dat weten we wel, dat het ongeveer, want het is uh, 5, 175 was uh, mm -hmm. toen. Uh, ja, ja, ja nou, en zo hebben we hem meteen uitgenodigd. Ik vond het he ik was heel leuk om dat te doen. 150 jaar is ook nog uh, vlieggevierd, hè? Dat de jaren 70. ja. ja. Ook met een boek trouwens, en ik kon dat boek niet terugvinden. Nee, en, heb uh, ik nog niet, Die heb ik ook nog niet gevonden, ja. maar, maar dus, en ik, dus, ik, ik dus weet het niet was die het wel, mij... He? <coughs> ik heb zelf ook altijd uh, veel in geschiedenis gedoken, <coughs> Romeinse tijd... En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 Zij zijn echt dus de Schiet. diepte. En dat zie je dus in het boek, want het boek ook echt terug. Als je kort en Stroop het boek bakt... Ja, Dan ja, ja, heb je twee pagina's een beetje omschreven. Maar hun gaan echt de diepte in. Ja. Ja. En wat ik natuurlijk heel interessant vond... Dat, dat was natuurlijk net de tijd dat Napoleon... De, de, die was in ja. uh, 1814 met Waterloo 1815, 1815. En ja. Nederland was ja. eigenlijk dat dat ook, ook helemaal op, op zijn gat. En die armoede die er was, ja. dat had je overgelezen. En zij zijn echt erin gedoken. Ja. En ook die verhalen die er dan boven tafel komen. En die, die verhalen zo prachtig. Ja. ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Dat is zo, en hoe, bijvoorbeeld, dat staat er ook in, niet verteld. Maar hoe is de hoge weg nou ontstaan? Precies. Dat, ja. En dat, nou, De hoge weg is eigenlijk ontstaan door, door dit gebeuren. Ja. Ja. Want die hoge heren vonden het wel mooi, zo'n badhuis gezond wordt... Maar ze wilden echt nee. niet door dat stinkende visdorpje... Nee. Nee. met waar de kleren buiten en de kinderen speelden. Nee. Dus zodoende zeiden ze... wij willen bezuilers de kerk... willen wij die weg hebben. En ja. zo is de hoge weg ontstaan. Ja. Ja. Nou, en, en zo zijn er nog veel meer verhalen. Ik heb zelf vanuit het BISdom ook verhalen van de voets ik gevonden. Ik heb nu vijf verhalen gevonden. En dan ik zie, komt er ook aan de orde over... dat, dat men het toch ook niet zo leuk vond. Met die pistolen, dat verhaal. Maar er zijn nog meer verhalen. En die gaan we ook nog wel verder...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 Ja. Um, die die is nog een paar keer te zien. Hè? Kun je er niet over voorstellen dat vier keer nog te zien of ja, zo? Ja, die beetje? is komende maand uh, uh, nog. Uh, elke dag of.? Uh, uh, iedere avond Iedere dinen. avond. En dan vier keer wordt die in, in de periode van half acht tot half tien geprojecteerd. Uh, oh, oké. Okay. Dus elke geprojecteerd. avond. Dus iedereen kan, iedereen kan voldoende het tijd zien, om ja. uh, er naartoe te gaan. Nee, Gisteravond dacht ik van het nog maar vier keer is, maar het is vier keer per avond. Elke avond. Met muziek erbij. Ja.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 uh, uh, zetten. Dus dat bet bet betekent alle uh, evenementen die, zomaar zeggen, extern in Zandvoort georganiseerd worden. Die willen we zorgen dat die thema te 200 jaar badplaats uh, Ja, dus niet uh, evenementen uh, als middelste smaken. Dat hoeft daar niet in. Nou ook. Dat uh, ja, kan okay. natuurlijk ook. Maar nou, als het uh, aan mij ligt, kan er bij ieder...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 ...herleidbaar aan Zandvoort, ja, strand, wel. zee. Ja. En, ja. en 175 jaar badplaats dan. Of 200, 200, uh, 200, 200 jaar badplaats. Jaar, jaar, jaar jaar jaar, maar ja. uh, en, en, nou, ja, dat je, komt er je, ook in terug, zeg maar. Ja, ja. ja zeker. Okay. Vloed hebben we natuurlijk, het <laughs> ja. nieuwe cultureel meerdagsevenement, evenement... ...wat in mei georganiseerd ja. Ja. Uh, uh, wordt. Uh, nou, ik kan zo doorgaan. We gaan uh, een, uh, een portretserie van 200 Zandvoorters uh, maken...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 Ja, t, ja, als je het over de reguliere ja. uh, evenementen hebt, die hadden al aangemeld moeten zijn natuurlijk. Want mm. de vergunningen aan, aanvragen uh, lopen. Maar als je het over 200 jaar badplaats hebt, ja, dan kan je gewoon ieder moment. Dus de agenda, we hebben ook een website, 200 jaar Dat is ook een dynamische. Oké, okay, uh, daar, daar kom ik ook even op Een website, ja. Ja, ja, ja, ja. dus meld je aan, neem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 Ik ga hem zeker even bekijken. Ja, en de, de agenda staat er al op. Maar nogmaals, het is een dynamische website. Maar ook een dynamische agenda. Wat houdt het in, dynamisch? Nou, nou, ja, dat het steeds aangevuld wat, wordt. Wat er nu op staat, de volgende uh, maanden niet meer op staat. Oh, okay. We hopen dat het aangevuld is. Dat er steeds meer nieuwe uh, activiteiten uh, bij komen. Ja. Oké, okay, uh, we gaan nog even terug naar het boek, uh, Gert-Jan. Um, ik hoor een mooi verhaal over die burgemeester. Dat hij niet meer hier durft te komen... omdat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 Over die, uh, die koetsen, die moesten dan de tol betalen. Hè? En ja, ja, ja, ja, uh, drie cent. Ja, ja, ja. En dan uh, mensen die erin zaten, ja, moesten 10 ja, cent betalen. Ja. Maar die stapten vlak voor de die tol uit. uit om, ja, en tol. liepen eromheen En dan ja, ja, ja, ja, ja, stapten ja, ja. ze weer in. Om die dus die pak bij, hè? De, tolweg. De, tolweg, de tolweg. De tolweg, ja. Maar ook in hè? bij Ja, maar dat is een mooie. En dat staat ook heel goed in het boek. Daar worden dat soort dingen ook echt omschreven. Ook hoe dat dan tot stand komt.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 ja, aan, uh, wel te... mooi geschreven, maar wel erg Die krulletters en zo, maar Die, ja, die, ja. die kon die leest dat gewoon uh, zo ja? erg, hè? Ja. Oh. Dat is dan wel mooi weer. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dit boek in ieder geval is een uh, welkomme aanvulling... Ja. op uh, de twintig boeken die jij ja, ja, over ja, ja. de ja. geschiedenis van Maar je bent er blij mee dat je ja, dit, zo, ja, ja. dit ook ja, hebt ja, ja. meegaan. Ja, ik vind het ja, echt ja. een uh, geschenk uh, voor ja. mezelf als wethouder... dat ik hier aan mee kan werken. En hem samen met Lars dan nu ook zo'n 200 jaar... op een leuke, mooie manier Ja,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 vraag nou welk ja, uh, evenementen die... alle evenementen natuurlijk. Okay, Eén, nou ja, alle evenementen zijn even hij, waard. Misschien heb je iets van... Uh, ik kijk het meestal naar de Grand Prix, maar ja, goed... Nee. Uh, nou ja, ik, ik vraag het maar. Nee, ik, ik ben echt ontzettend nieuwsgierig naar vloed. Uh, ik ja. word natuurlijk tussendoor bijgepraat. Dus ik weet niet alles, maar wat ik hm. echt hoor... Denk ik dat het echt een toegevoegde waarde voor ja, zantwoord gaat ja, ja, ja, ja. zijn. Het is natuurlijk ook een wens die uit de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 je bent wel weer kandidaat-wethouder, hè? ik? ben kandidaat-wethouder de VVD. Ja, Zeker, ja. Dus uh, het zou VVD wordt heel groot. groot, heb ik gehoord. Uh, dat weet ik niet. Maar, maar het blijft wel buiten de politiek, uh, heb ik wel begrepen. Maar goed, nee hoor. Laten we het hopen. Ja, achter jou ligt zeker, hè? Uh, maar we uh, moeten uh, helemaal uh, afwachten. Uh, want het CDA wordt ook groot, hè? Ik uh, denk het wel, ja. <laughs> <laughs> Iedereen nou, ja, We het uh, niet, uh, We weten in ieder geval uh, zeker. Uh, zullen de partijen het met elkaar moeten doen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en daar kun jij niet meer aan meewerken, want nee. jij stopt. Dat is, uh, ja, ik weet het, ja. ja. Weet zeker? Weet zeker. Oké, okay, nee, prima. Ja, hey, we gaan er even bij. want we hebben nog, nog een gast voor het uh, eerste uur. Ik mag jullie hartelijk danken voor jullie komst. Een geweldig weekend en een geweldig jaar, zomer we maar zeggen. Juist. Goede uitzending. Ja, dankjewel. Zandvoort Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, dat was... Uh, um, Earth and Fire. Nou, Heel goed ja. Ja, ik heb ze ooit een keer gezien in Ermuiden in het uh, Pengebouw. Oh, ja? okay. Ken je dat nog? Pengebouw? Nee, dat ken ik ken nee. ja, het niet. Dat speelde best gebouw, op ja, een ja, bandje, ze ja. wel iets. Ja, is een hele... nou, we gaan in ieder geval door met ons uh, laatste onderwerp voor het nieuws van 11 uur. Aangeschoven is uh, Jerry Kramer van Jong uh, Zandvoort.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 Maar goed, uh, uh, ja, ben ik het wel met je eens. Uh, Oké, okay, die, die, die lijst die jullie hebben, hè? ik bedoel, Brom staat dan op één. Hoe ziet hij er verder uit? Nou, op twee hebben we Marloes uh, Paap. Die okay. is uh, al vanaf het begin af van uh, raadslid, raadslid uh, ja. bij ons. En uh, nou, ja, Marloes doet het heel erg goed. Ja, zoals uh, is... vorige week hier. Of twee, twee weken geleden. Ja, ja. Nee, natuurlijk ja. Uh, ook met, uh, met de petitie. Die heeft ze hier uh, uh, uitgelegd wat we, ja. uh, wat, we, wat we hebben gedaan.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 Kijk, jij hebt het laatste woord, Bram. Nee, het is wel duidelijk waarom we verkeer en bereikbaarheid als issue... dus ook zien deze verkiezing. We hebben het er nu alleen al hier aan tafel heel erg over. En Ger, jij zei net ook... ja, er komen heel veel auto's weer naar Zandvoort... maar dat is wel de keur waar heel veel ondernemers op drijven. Oké, dankjewel voor het langskap. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.